Maar toch vindt de minister bij nader inzien dat hij het anders aan had moeten pakken. Snowboardster Sheryl Maas komt mogelijk ook vannacht niet in actie... op de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Door de harde wind is het onderdeel sloopstaal, waar ze aan mee zou doen, uitgesteld. En de kans is groot dat het voor vannacht helemaal wordt afgeblazen. Gisternacht kon Maas ook al niet in actie komen door de harde wind. Vanwege het weer op de Olympische pistes zijn meer disciplines uitgesteld... zoals de reuzenslalom voor vrouwen... Team NL komt later vandaag in ieder geval in actie bij het schaatsen... op de 1500 meter voor vrouwen. De man die op Facebook dreigde met een moordaanslag op Sinterklaas... heeft geen spijt van zijn actie. In het tv-programma De Nieuwe Maan zei hij dat het een grap was. Het OM doet onderzoek naar het bericht... waarin werd gedreigd met een aanslag tijdens de landelijke intocht vorig jaar. De schrijver is van een extreem-linkse actiegroep... en maakte de opmerking in de Zwarte pieten-discussie. In Dordrecht is gisteravond een verwarde man opgepakt. die de Turkse ambassade in Den Haag had bedreigd. In een telefoongesprek zou hij hebben gedreigd. met een aanslag op de ambassade. Toen de politie hem thuis in Dordrecht bezocht. bedreigde hij hen met iets dat op een vuurwapen leek. Agenten losten daarop waarschuwingsschoten. De omgeving van de Turkse ambassade is korte tijd afgezet. Het weer, winterse buien en bevriezing van natte weggedeelten kunnen vannacht gladheid veroorzaken. Ook overdag is er kans op gladheid, vooral in de noordelijke helft van het land. Tussendoor is er zon en het wordt ongeveer 5 graden. Dit was het NMES-journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Nachtkijkers. Met Willem de Gelder. U luistert nog altijd naar Nachtkijkers. Waar ik praat met Nisco Dubbelvoer Democratie voor vechter. En uh, we zometeen ook uh, weer gaan praten met Edwin Cornelissen van de NOS. Hij is in uh, Pyeongchang. Waar ik uh, uh, van hoop dat zometeen het sloopstaal snowboarden vandoor gaat. We hebben hier uh, de televisie aanstaan op uh, NPO 1. Daar zie ik wel de schans waarvan uh, de snowboarders uh, vanaf moeten gaan. Maar het schijnt er nogal hard te waaien. En uh, daardoor kunnen die snowboarders niet uh, van start gaan. Cyril Maas is onze Nederlandse trots op, die, uh, op dat onderdeel. En uh, zij wil een gouden plak gaan halen. Maar ja, als het uh, zo slecht weer is en hard waait... dan uh, gaat het moeilijk worden... Dus uh, wie weet hoort u dat zo meteen. Zoals ik net zei, Nisko Dubbelboer, hij is uh, een voorvechter van democratie. Hij heeft momenteel een, uh, een, een plan ingediend om de burgemeester van Amsterdam te kiezen. En uh, hij kreeg binnen de kortste keren genoeg handtekeningen om dat uh, te regelen. En de komende uur ga ik met hem praten over andere nieuwe vormen van democratie. Bijvoorbeeld het referendum. Ja, Niska, want deze week vergaande de Tweede Kamer over de referendum met het kabinet die ja. uh, wil daarvan af. Hè, stond in het regeerakkoord. Ja. ja ik, dat kan ik niet ontkennen. <laughs> en daar ben jij niet zo blij mee? Nee, dit is echt een hele slechte zaak. Um, en er zijn een aantal redenen waarom dat een slechte zaak is. Maar um, laten we me, me beginnen met het belangrijkste. Um, in Nederland hebben we een systeem van coalities. Hè? Uh, er is geen partij die de meerderheid heeft... Nee. dus we moeten altijd coalities vormen. Nou, Dan uh, nou gebeurt het af en toe dat er een coalitie wordt gevormd... en dat er een uh, besluit wordt genomen... of een beleidsvoornemen wordt neergelegd... in dat coalitieakkoord, in het programmakkoord. Um, wat dan vreemd genoeg um, een soort uitruil is van, van onderwerpen. En dan nou gebeurt het wel eens dat het een onderwerp is... Uh, waar blijkt dat je gewoon alle Kamerzetels bij elkaar optelt... dat er een ruime meerderheid is die uh, dat helemaal niet wil. Nou, ik zeg het misschien een beetje ingewikkeld... maar laat ik me even concreet maken. Als je alle verkiezingsprogramma's doorleest van de partijen... die mee hebben gedaan aan de verkiezingen de afgelopen keer... en gewonnen hebben of de, de, een, een plek hebben gekregen in de Tweede Kamer... dan kom je op 90 zetels uit van de 150... voor partijen die voor het raadgevend referendum zijn. En toch wordt het afgeschaft. En, het afgeschaft. Ja. en dat komt natuurlijk door de draai van D66. En, en die zeggen natuurlijk ter uh, verantwoording: van ja, dat komt, dat, we sluiten compromissen, we, we kunnen niet overal gelijk in krijgen, et cetera. Maar, nou, willen wil het toeval dat notabene Alexander Pechtold zelf, een prachtige quote heeft gegeven in 2009... waarin hij zei, de reden waarom wij voor een correctief referendum zijn... Hè, voor het uh, kunnen uh, bespreken en het voorleggen aan de bevolking... van een bepaald beleidspunt, is exact deze reden. Namelijk, soms komt er iets uit die coalitievorming... wat eigenlijk helemaal geen meerderheid heeft in het parlement... en dat het heel goed is om te kijken of dat dan wel een meerderheid in de bevolking heeft. En ik zal de eerste zijn... Als wij straks een referendum kunnen houden over het afschaffen van het referendum. En het blijkt dat er geen meerderheid is die daar of een meerderheid is die daarvoor is in de bevolking, dan zal ik de eerste zijn om te zeggen. Oké, okay, jammer. Ik heb echt hartstikke verloren. Maar al decennia lang blijkt gewoon dat er veel steun is voor het referendum. Voor het instrument referendum, als een middel om meer zeggenschap te hebben over wat er af en toe gebeurt in dit land. Meer dan één keer in de vier jaar een bolletje rood te kleuren. 30 jaar lang is D66 daar voorstander van geweest. Hartstochtelijk voorstander van geweest. En na één referendum, in dit geval over de Oekraïne-verdrag... Uh, en grote schrik, zou ik maar zeggen, bij, uh, bij onder andere ook D66... maar in elk geval bij de bestuurders, in onze bestuurdersdemocratie... Uh, en het referendum wordt in zijn totaliteit afgeschaft. Nou, dat vind ik echt een hele slechte zaak. En dwars ingaan tegen zeg maar het DNA en alles wat D66 ook zelf gezegd heeft. Nou vind ik... Nou, dat lijkt ik heel erg mijn pijlen te richten op D66. En dat is natuurlijk ook zo, maar... Kijk, het is ook raar dat CDA en VVD al jaren tegen het instrument referendum zijn. Omdat hun eigen achterban al jaren in grote meerderheid, een voorstander is van het referendum. Ja, maar dan hadden de leden van die partijen ervoor moeten zorgen dat ja. het in het verkiezingsprogramma kwam, toch? Ja, daar ben ik met je eens. Maar de leden is wat anders dan de achterban, hè? dan de kiezers. Hè? En wat je ziet is dat, er uh, is gewoon een mismatch in Nederland. Of laat ik het zo zeggen. Ik, ik, ik noemde de term net al even. In Nederland leveren we in een bestuurdersdemocratie. Dat betekent dat heel erg uh, um, um, veel macht nog ligt bij zeg maar de toppen van de politieke partijen. Bij de bestuurders van die partijen. Uh, wij doen twee dingen niet in dit land, of nauwelijks in dit land. Wij kiezen als, uh, als kiezers, kiezen wij niet de macht zelf, nee. nooit, maar de controle op de macht. Ja, wij, kiezen de de Kamer, ja. wij kiezen de Tweede Kamer. Wij kiezen de Tweede Kamer, we kiezen de gemeenteraad, we kiezen de Provinciale Staten, en we kiezen ook nog het Europees Parlement voor een deel. Um, en dat is te weinig in deze tijd. Dat is te weinig in een tijd waarin mensen... A, ontzettend hoog opgeleid zijn geraakt in de afgelopen decennia. Op talloze terreinen in ons leven moeten wij, worden wij geacht... zelf verantwoordelijkheid te nemen en keuzes te maken... die, die, die zeer belangrijk zijn voor, uh, voor ons allemaal of voor je eigen leven. Maar in de politiek... Hè, in het politieke moeten we vooral niet te veel uh, zeggenschap krijgen. Want dat verstoort zeg maar, dat die proces en die dynamiek... in die bestuurdersdemocratie. Nou, en dat is exact wat je nu ziet met het referendum. Natuurlijk is een referendum ongemakkelijk... als jij een machthebber bent hè, en, en de macht hebt. Want het is tegenmacht. Het kan, jouw het kan jou, wat jij graag wilt, enorm uh, uh, frustreren of tegenhouden. Maar het is wel de essentie van de democratie. Om mensen die... Uh, zeggenschap te geven op wat er moet gebeuren. En als er iets geen draagvlak heeft, zoals nu naar mijn stellige overtuiging... het afschaffen van het referendum te weinig draagvlak heeft... niet in het parlement als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's... en niet in de samenleving als je kijkt naar alle onderzoeken... die er de, de laatste jaren zijn gedaan over het referendum. En dan is het gewoon een schande dat het uh, wordt afgeschaft. En ook nog eens een keer met een juridische truc... Een minister onwaardig heb ik dat genoemd. Een kabinet onwaardig. Uh, Mark Rutte onwaardig om uh, met een juridische truc te zorgen... dat wij als bevolking daarover geen referendum kunnen organiseren. Ja, laten we daar even naar gaan luisteren. Uh, minister Ollongren van uh, Binnenlandse Zaken... die zei dit in gesprek met Michiel Breedveld van de NOS. Wat ik u zeg is dat er een uh, oordeel moet komen van de Raad van State... op basis van het voorstel dat het kabinet aan hen doet. Uh, dat ik daarna het debat ga aangaan met het parlement. Maar dat mijn logica is... Dat op het moment dat er een parlementair meerderheidsbeslaag zou zijn voor de intrekking van de wet op het raadgevend referendum, die als zodanig niet meer bestaat en dat je dan ook met elkaar hebt afgesproken, dat je dus daar niet een referendum over kunt houden. Ja, maar ik constateer dus, even met u welnemen, dat u dus een logische redenering presenteert, maar geen juridische onderbouwing. Heb ik het juist? Nee, dat hebt u niet juist. Daar zit natuurlijk een juridische onderbouwing... die kort samengevat erop neerkomt. Dat je het bepaalt met elkaar dat het niet logisch is... om over een wet die niet meer bestaat. Die ziet op een raadgevend referendum... alsnog een raadgevend referendum houdt. Ja, ik heb dit geluidsvroegmeentje een paar keer beluisterd. Ja. Toen begreep ik wel een soort van wat ze bedoelden. Het is niet de meest duidelijke quote die nou, we kunnen het, vinden. Eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk zit ik met mijn hoofd op, op het uh, mooie uh, nieuwe bureaublad... hier in de studio te slaan, met mijn hoofd. Omdat, omdat dit is toch onbegrijpelijk dat het een d er is, die hier verdedigt dat een referendum wordt afgeschaft en dat de bevolking er vervolgens niets over te zeggen heeft. Uh, omdat het logisch is dat als je iets wilt afschaffen uh, waar de bevolking uh, een democratisch recht van de bevolking dat je vooral dan niet dat nog eens een keer aan die bevolking moet gaan Nee, maar dan, dan is voorleggen. die wet al afgeschaft. Dus dan kun je niet op basis van die wet, dat zegt zij, hè? Dus dan is die wet ja, al nou, afgeschaft, de, dus dan kun je niet die wet gebruiken nou, om die wet te behouden. Nee, de, de, en en hoezo? Zo wordt die wet afgeschaft? Ja, oké, okay, maar daar hadden we het net over. Nee, nee, maar ho hoe ze dat doen bedoel ik, dat is de juridische truc waar ik het over heb. Namelijk door met een terugwerkende kracht de wet op het referendum, en die ook mogelijk maakt dat als er onderwerpen worden aange... dat het kabinet zegt: van dit vinden wij geen referendabel onderwerp, om het onmogelijk te maken om daar A naar de Raad van State over te kunnen gaan, en B om daar een referendum over te organiseren. En daarom is het wel tricky, want Michiel Breedveld heeft ontzettend goed gevraagd net aan haar: van wat is nou, ik hoor wel, natuurlijk kan je zeggen dat het logisch is. Hè? Ik vind het helemaal niet logisch trouwens, maar goed, dat kan je zeggen. Maar juridisch deugt het niet. En juridisch, dat is geen juridisch logisch. Het is logisch, het is geen juridisch argument. Nou, en dat is echt... Nou ja, dit is de kern van zeg maar, waar wij nu tegen strijden. En dat is deels technisch. We zijn al naar de Raad van State geweest twee weken geleden. We hebben een rechtszaak aangespannen. Althans, een rechtszaak, maar we hebben het voorgelegd aan de Raad van State. We hebben beroep aangetekend. En dat zit, hem, dat zit hem... Het is technisch, maar goed, het is ook midden in de nacht. Dus misschien vinden de <lacht> luisteraars het interessant. Um, wat ze doen is uh, uh, zeggen van wat is nou het moment waarop de wet ingaat? Normaal gaat de wet in als het in het staatsblad gepubliceerd wordt. Uh -huh. uh, dan geldt de wet. Maar wat zij doen is dat moment, op het moment dat de Eerste Kamer uh, gestemd heeft... dat ze dan zeggen, bam, nu gaan we snel tekenen, koning, ministers... en daarmee is de wet geldig. Dat staat in die nieuwe wet zelf. En boem, dan wordt de hele wet ongeldig verklaard. Die is buiten werking gesteld. Waar doe je dat nou mee? Dat mag alleen maar in uitzonderlijke gevallen. Dan moet je even goed realiseren. Daarin in een juridische kring, een juristenkring... wordt gezegd dat dit... ook in het Nederlands Juristenblad... Wat, een, wat totaal geen revolutionair blad is... is al, zijn al twee artikelen verschenen waar ze zeiden... van dit kan eigenlijk niet. Dit is rechtsstatelijk heel erg slecht. Want wat je krijgt... je doet het eigenlijk bij belastingwetgeving. En dat is logisch. Want als je zegt van we gaan een regeling afschaffen... dan kunnen mensen nog, als je dat niet doet met terugwerkende kracht enorm gebruik maken... van de oude regeling en dat gaat nog dat lengte van jaren ga je, daar, ga je daar last van hebben. Maar dat is hier helemaal niet aan de orde. Hier is gewoon aan de orde. We gaan een wet afschaffen die substantieel van belang is. Er zijn 4,2 miljoen mensen naar de stembus gegaan bij het Oekraïne-referendum. Er is grote maatschappelijke discussie. Nogmaals, er is een meerderheid van 90 zetels in het parlement eigenlijk uh, uh, uh, uh, als je de verkiezingsprogramma's bij elkaar optelt uh, mm -hmm. die voor het referendum is. Je schaft dat af. En dan ga je zeggen, maar we gaan absoluut ervoor zorgen... dat we daar geen maatschappelijke discussie in de samenleving zelf over hebben. Uh, en we gaan het democratisch recht gewoon afpakken. Want het is logisch dat natuurlijk... Ik, ja, het is ook logisch als je de Eerste Kamer wilt afschaffen... dat je dan zegt, van, dan gaan we die Eerste Kamer verder niet meer bij betrekken. Kan gewoon echt niet. Nee, maar als het niet kan, dan hoeven we ons geen zorgen te maken, toch? Of hoef jij je geen zorgen ja, te maken wel, dat die want, wet eraan gaat? Nee, want, want er gebeurt er nog iets raars. Dan, dan de Raad van State, onder leiding van uh, Donner... die een ongelooflijke vervente... Die uh, houdt niet van uh, referenda. Nee, nee, nee. Die, die zegt zelfs dat het opgespannen... of dat het contraire is aan de representatieve democratie. Die man is blijkbaar nog nooit in het buitenland geweest. Uh, uh, dat het uh, uh, een ondermijning is van de representatieve democratie. Dus die man die heeft zijn hele leven al de pest gehad aan uh, referenda. Nou, en ik denk onder die druk... Zie je ook dat de Raad van State in 2002 gezegd heeft... dat over het toenmalige korte referendum wat we hadden... de tijdelijke referendumwet... waaronder overigens nooit een referendum heeft plaatsgevonden. Maar toen speelde die discussie ook nog even. En toen zei de regering van... nou, wij gaan, uh, gaan geen referendum toestaan hierover... als het eventueel zou komen. En toen heeft de Raad van State gezegd... dat kan je niet maken. En nu is het wel uh, anders. Volgens mij gaat de sloopstaal uh, zo meteen beginnen. Daarom uh, wijs ik op het scherm. Uh, uh, uh, ik weet niet of uh, onze correspondent uh, daar uh, op dit moment uh, aan de lijn is. Waarschijnlijk horen we hem zo meteen. Het was uh, slecht weer daar, maar blijkbaar uh, gaan ze toch snowboarden. Zo meteen. Um, Nisko, ik zie dat het afschaffen van die referendumwet jou echt wat doet. Hè? Jij, ja. je, jij stond ook aan de wieg van die referendumwet samen met uh, Boris van der Ham van D66 ja. en Wijnand Duivendak van GroenLinks. Ja. Um, die wet die zag er toen wel anders uit dan die nu is. Is, toch? Want we hebben nu een wet waar je wetten die er doorheen zijn gekomen mag terugroepen, dus een correctief referendum, en daar heb je dan een bepaalde opkomstdrempel van 30% voor. Dat is dus nieuw. Um, ja, ja daar was jij was niet was voor, hè? Toen. nee, nee, nee. Kijk, we hebben de hele tijd gezegd: we hadden twee wetsvoorstellen liggen. Eentje was uh, waar we het nu over hebben: de wet raadgevend referendum, en dat is een advies. Het is een advies vanuit de bevolking, zou je kunnen zeggen, aan de regering, jongens. Doe dit nou niet. Hè. Uh, in dat geval als er een meerderheid zou zijn... om te zeggen, van, doe dit nou niet. Um, de tweede wetsvoorstel ging over... om het in de grondwet neer te leggen, te verankeren... dat het niet meer een advies zou zijn... maar een, bindend, een bindende uitspraak. Nou, Dat is de verregaande variant van, uh, van het correctief referendum. Ja, dan kunnen ze um, dus niet naast het wisten wij, wisten, wij wisten al... Uh, dikke kans dat die uh, grondwetswijziging het nooit zou halen. Want we hadden al twee partijen die tegen waren, of drie, SGP... of eigenlijk vier, SGP, ChristenUnie, CDA en VVD. Zijn, ze zijn altijd tegen referenda geweest. Um, dus om een tweederde meerderheid te halen, die kans is wel buitengewoon klein. Dus we hebben altijd gezegd, van daarnaast hebben we een adviserend referendum... is niet onze meest ideale vorm, maar het is wel een hele waardevolle vorm. Ook in het buitenland zie je dat die uh, vaak gebruikt wordt. Ehm... Um, Vervolgens uh, uh, is, is nu die bindende variant is, uh, afgestemd. Hè? Dat is, daar is absoluut geen tweederde mm -hmm. meerderheid voor. Maar die wetraadgevend referendum is er nog steeds. Nou ja. Um, uh, ja, en wij, wij, wij hebben toen de tijd gezegd het is een advies. Dus het is heel raar om er bijvoorbeeld een opkomstdrempel in te zetten. Wat gebeurt er dan de facto? Enerzijds maak je hem eigenlijk bindend. Want als die 30% gehaald is, wat is dan nog je verhaal om te zeggen van en we gaan het toch niet doen, dat frustreert alleen maar. Mm -hmm. um, en, uh, uh, en wij vinden ook van de, de, de zwaarte van het advies zit hem in. De kwaliteit van de hele discussie die erover heeft plaatsgevonden... in het verschil in uitslag. Stel dat er een, op, een, een opkomst is van 29 procent. Maar 90 procent is dan tegen en 10 procent voor. Nou, dat is natuurlijk een andere uitslag wanneer uh, uh, 30 procent opkomt... en het is 51 49 procent. Nou, um, dus we hebben gezegd, je moet, je moet die verschillende factoren mee kunnen wegen... en een keiharde opkomstdrempel erin zetten. Waar slaat het eigenlijk op? Het is een advies. Mm -hmm. nou ja, maar waarom en, is die er wel in gekomen dan? Ja, dat, dat is mijn eigen club toen geweest, toen de tijd. Uh, de Eerste Kamer weer. Uh, er die, die, waren een paar P van de A senatoren uh, ook tegen het referendum. En die zeiden van, er moet wel een drempel in. Het moet niet zo gemakkelijk gemaakt kunnen worden. Nou. Het is al niet gemakkelijk, want je moet al zeg maar 300.000 handtekeningen halen... voor je überhaupt een referendum kunt laten organiseren. Maar uh, ze vonden dat niet genoeg. Uh, en om die paar tegenstanders wel binnen te halen... heeft, uh, heeft de toenmalige PvdA-fractie in de Eerste Kamer gezegd... er moet een opkomstdrempel in. En zo is die erin gekomen. En we hebben de ellende ervan gezien. Want je krijgt wat wij noemen perverse prikkels bij het Oekraïne-referendum ontzettend veel mensen die voorstander waren van dat akkoord. Althans zeiden van, nou, we vinden, we vinden die rechtspopulisten... met een anti-Europa-agenda en een anti-Oekraïne-verdrag agenda... Vinden we niet, uh, willen we niet honoreren. Maar die gingen dus uh, thuisblijven, strategisch thuisblijven... Ja, ja. eh, om die drempel niet te laten halen. En pas op het laatste moment hoorden ze in het nieuws van... oei, die drempel is bijna gehaald. Sommigen zijn er nog wel gegaan. Maar het is een perverse prikkel en dat moet je niet hebben. Het is een heel slecht systeem als mensen strategisch gaan denken... Van, ik ga niet stemmen. Oké, okay, daarvoor jij, is de jij democratie be, ja, niet gemaakt. Jij strijdt nu voor het behoud van het referendum, maar jij ja. zegt wel: dit is een slecht systeem. Nee, ik. Nou, ik, ik, ik, Kijk, mijn stelling nu is: jongens, we kunnen. Er is genoeg aan te merken op de wet raadgevend referendum. En dat zeg ik ook tegen D66 en tegen deze minister. Verbeter die wet. Het is ook volstrekt Het is ook. Het is bijna geen wetenschapper te vinden die zegt van: we moeten helemaal van die wet af. Hè, tenzij je echt echt anti-referenda bent. Maar de mm -hmm. meeste wetenschappers in de hele staatsrechtwereld uh, in Nederland, die hebben allemaal gezegd van, oh, dat is wel een hele drastische maatregel om hem af te schaffen. Waarom? Waarom verbeter je hem niet? Als je vindt, hè, ik ben er niet voor, maar als je vindt dat internationale verdragen, zoals D66 zegt na het Oekraïne-referendum, uh, als je internationale verdragen niet aan een referendum onderheven moet laten zijn, nou, dan moet je de wet veranderen en dan zeg je er mogen geen internationale verdragen een refer zijn. Vind ik ook een slechte zaak, maar goed, dat dat is wat anders dan het hele referendum afschaffen. Als je vindt dat die 30% opkomst pervers uitpakt. dan moet je zeggen: we schaffen die 30% opkomstdrempel af. Er is niets op tegen. Nee. Dus aanpassen, verbeteren, verbeter die wet. En wat nog eens een keer extra schandalig is, Willem, is dat ook nog. Na één referendum gaan we nu besluiten... of is al besloten om het referendum af te schaffen. Wat is dat? Wie doet dat nou? Welk land heeft dan ooit eens het referendum afgeschaft? Nou, Dat wil je niet weten. Dat is de DDR. Die hebben het ingevoerd na de oorlog... en die hebben het in de jaren 60 weer afgeschaft. Nederland is echt het enige land met de DDR... die een referendum heeft ingevoerd en meteen weer afschaft. Oké, we gaan even snowboarden. Olympisch nieuws. Het in Cornelissen... Ja, nou, we zijn gestart met uh, de sloopstil bij de dames. En ik moet zeggen, we zijn bij de derde bezig. En uh, van de drie zijn er nu al twee echt behoorlijk zwaar gevallen. Dus of het een verstandige beslissing is geweest om te starten, dat zal nog maar moeten blijken. Misschien is die wind toch nog wel een grote spelbreker. Je kon het ook zien bij de warming-up van de dames. Dan mogen ze voorafgaand aan de wedstrijden eventjes die piste verkennen, eventjes trainen. Daar ging Sheril Maas ook een keer onderuit. En uh, ze gebaarde nogal wild ook dat ze niet echt tevreden was. En dat zou best eens te maken kunnen hebben met het besluit om toch te starten. Want die wind... Het is tricky. Als je in die lucht hangt en je neemt zo'n schans en je wordt gepakt door de wind, dan kan je lelijk vallen. Dat hebben we dus al bij twee van de drie deelnemers die tot nu toe in actie zijn geweest, gezien. En dit meisje dat nu in actie is gekomen, dat is een Slovaakse, een Netlova, die zien we ook hard op de rug terechtkomen. Ja, ik, het dat is nog een het nare val ook. Ziet er verschrikkelijk uit, zeg? Ja, ja, dat ziet er echt heel naar uit. Kijk, het is echt uh, tricky hoor. Ik vraag me af of ze überhaupt nog overeind komen. Och man, en dan uh, van die hoogte en dan zo op je rug terechtkomen. Het is vreselijk. Ja, we zien er wel weer staan daar. Ze is toch beneden gekomen. Ah, oh, ze krijgt nog een score ook. Nou ja, die val is mislukt. Maar het geeft me aan hoe uh, gevaarlijk het is. Dus ik denk dat Sri daarom gebaarde dat ze niet tevreden was. Ik uh, ben benieuwd hoe zij het ervan af gaat brengen. Of ze het risico neemt om hier het beste van haar kunnen te laten zien. Of dat ze toch vooral aan haar gezondheid denkt. Moet er ook bij bedenken dat ze hier start met twee gekneusde hielen. Dus helemaal topfit is ze sowieso al niet. Maar uh, ja, je weet het maar nooit. Het is wel een doorbijter, het is een vechter. Dus uh, we gaan uh, zien en met name ook na afloop horen wat ze er allemaal van Vond. Sheryl Maas, komt als zevende in actie. Oké, okay, we zijn nu bij de vierde, dus uh, zodra zij aan de beurt is... komen we snel bij jou terug. Edwin Cornelissen vanuit Pyeongchang. Praten wij ondertussen even door over het referendum. Um, ja, Nisco Dubbelboer is nog steeds hier. Hij is een uh, hartstochtelijk voorstander van het referendum... vanuit uh, de Stichting Meer Democratie. En hij stond dus uh, ooit aan uh, uh, de wieg van dat referendum. Um, uh, uh, uh, ja, laten we even uh, wat referenda door gaan lopen... Want er komt er namelijk eentje aan. We hadden het eerder ja. al uh, eventjes over het Oekraïne-referendum. Dat weten we allemaal nog wel. Dat klonk toen zo. Mijn naam is Jan Roos en ik ben de nieuwe campagneleider voor Geen Peil. Vanaf 1 juli is het mogelijk om als burgers een referendum af te dwingen. En daarmee kan je wetten ja, bevestigen, maar ook hoek, slopen. En dat is wat wij gaan doen. Ja, dat Oekraïne-verdrag. Dat uh, werd toen uh, door uh, een meerderheid van de Nederlanders weggestemd. De opkomst was 32 procent. Wat vond jij van dat referendum? Um, nou, de, de, allereerst uh, de, volkomen legitiem zou ik maar zeggen om dit referendum uh, aan te vragen. Um, maar er stond natuurlijk symbool voor een groter uh, verhaal, namelijk van de de zeg maar even de uitbreiding van Europa. En symbool stond het ervoor, want daar ging uiteindelijk het verdrag niet over. Maar het werd het slingerde wel de discussie aan. Wat mensen, dus ik, nou. Dat is één ding. Twee, ik was niet helemaal gelukkig... met het onderwerp, omdat ik dacht van... oeh, dit is het eerste referendum. Je krijgt natuurlijk heel veel... Uh, koor op de molen van tegenstanders van het referendum. Omdat... Um, zeg maar, het een onderwerp is... wat als impact op de Nederlandse samenleving zelf... nogal uh, beperkt is. En... Dat zie je nu bijvoorbeeld met het sleepwetreferendum. Dus de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Dat vind ik nou echt een heel mooi onderwerp. En ik had heel graag gezien dat dat het eerste onderwerp zou zijn geweest. En dan denk ik dat er ook wat minder demofobie had plaatsgevonden. Angst voor het volk. Uh, dan bij het wat je nu uh, ziet uh, wat ontstaan is bij het uh, Oekraïne-referendum. Maar uh, de sleepwet en uh, de wet op de inlichting en veiligheidsdienst... is echt een onderwerp wat jou persoonlijk aangaat. Hè, of aan kan gaan. Het gaat over jouw privacy, het gaat over jouw veiligheid. Hoe wil je die dingen tegen elkaar afwegen? Nou, dat levert ook, ik heb al een paar discussies gedaan... dat levert ook echt hele boeiende uh, discussies op. Um, dus, al met al... Het Oekraïne-referendum was absoluut een legitiem referendum. Wat mensen ook vergeten is dat uh, de, de initiatiefnemers... ook echt wel geprovoceerd zijn geweest... door de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans. Want er was een burgerinitiatief gestart door Thierry Baudet... toen nog gewoon van Forum voor Democratie... Mm -hmm. wat een maatschappelijke beweging was, nog geen politieke partij. En die stond toen in de Kamer, want ze hadden 40.000 handtekeningen gehaald. En zij wilden eigenlijk bij elke verdragswijziging... een verplichtend referendum, dat heet een obligatoire-referendum... Mm -hmm. Dat heb je in sommige landen. Uh, waar als er een verdrag wordt gesloten binnen Europa... dan moet het in een referendum worden voorgelegd aan de bevolking. Heel erg zuiver, helemaal niks mis mee. Uh, dat hebben we in Nederland niet. Toen zei Frans Timmermans, meneer Baudet... Het eerste, de beste verdrag wat straks langskomt, kunt u in een referendum ah, uh, aan de bevolking uh, voorleggen. En toen deed hij want het. Uh, er komt een wetraadgevend referendum. En dan is het aan u om te laten zien dat mensen het belangrijk genoeg vinden om daarover een referendum te organiseren. En dat gebeurde. Ah, zo ging dat dus. dus laten we even teruggaan <laughs> naar dat Sleepnet-wet-referendum waar je ja. het net over had. Dat is de Wet Inlichting en Veiligheidsdiensten. De collega's van Spraakmakers op deze zender gingen de straat op om uh, mensen te vragen of ze enig idee hadden waar waar ze voor moesten stemmen? Helemaal niks. Helemaal niks. In eerste instantie uh, kan je de blassen aanhouden. Nou, waar ging, ging het over? privacy? Ik weet het niet meer. Ja, het is best een ingewikkeld onderwerp ook, toch? Ja, maar ik denk dat je zult zien dat in de laatste weken... voor uh, de gemeenteraadsverkiezingen... want het referendum vindt tegelijkertijd plaats... met, uh, met gemeenteraadsverkiezingen... Uh, dat er dan steeds meer aandacht ook komt in de media. Ik bedoel, we hebben het er nu ook al over. Uh, dat zal uh, alleen maar meer worden. Uh, Volgens mij, deze uitzending heb ik toevallig gehoord... en je hebt nu even alle mensen die gezegd... ik kan Blassen blasse aandoen, maar er zaten ook mensen bij... die zeiden volgens mij van... Uh, ja, het gaat daar en daar over. En uh, dat, ik weet nog niet wat ik ga stemmen. Het klopt toch, Willem? Dat, dat, ja, uh, ja, je ik had, ik heb wat, wel een beetje voor de, vla, voor een de vla, een Beetje selectief leuk, hè? geshopt. Hè? Dat ja. is waar. Nou. Uh, Wil van der Schans is een journalist... die maakte een website over uh, het onderwerp... die ja. wet inlichting veiligheidsdienst. Hij legde even kernachtig uit... wat er nou wordt veranderd in de wet... waar we straks voor gaan stemmen. De belangrijkste wijziging is... nu. Natuurlijk wel, waar het eigenlijk de hele tijd over gaat. Hè, dat zogenaamde sleepnet, die mm -hmm. onderzoeksopdrachtgerichte afluisteren. Uh, de, de, de AIVD en de ministers uh, die willen graag dat ook de kabels afgeluisterd kunnen worden, ongericht. En uh, dat kan tot nu toe kan dat alleen via de satellietkanalen. Uh, en dat willen ze dus verbreden. Ga jij hiervoor stemmen? Zeker ga ik daarvoor stemmen. Voor op het referendum dan voor ja, of tegen? Dat weet ik eigenlijk nog dat niet. Dat weet je nog nee, niet. Ik, ben, ik doe zelf nu een serie uh, discussies, twee gesprekken noem ik dat in Pakhuizen Zwijger in Amsterdam. Uh, Organiseerd was meer democratie. Uh, we hebben een aanvraag gedaan bij de referendumcommissie. En we hebben daar een kleine, of kleine, we hebben daar een vergoeding voor gekregen om dat te doen. Uh, we hebben een eerste gesprek gehad met Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht. En Arend Jan Boekestein, onze bekende commentator. En uh, na afloop van dat gesprek uh, wist ik nog steeds niet, uh, weet ik nog steeds niet. Ik uh, vind het echt een hele heel erg boeiend onderwerp. En ik vind het ook echt heel erg goed dat we daar een maatschappelijke discussie over hebben en ja, weet je dit, dit zijn onderwerpen dit, dit, dit, ik vind het zo'n intrinsiek en belangrijk onderdeel van een democratie, dat je hem als samenleving hierover discussieert en je kunt zeggen wat je wilt over het Oekraïne-referendum ik zat vorige week in een conferentie of nee, niet een conferentie, in een gesprek en daar zat Joost de Vries van de zat erbij, en die had gewoon eens op een rijtje gezet hoeveel opiniestukken in de Volksstand waren verschenen in die drie, tweeënhalf, drie maanden van de aanloop naar het referendum honderd, honderd opiniestukken en hij was heel neutraal over het referendum. Hij wist niet of hij voor of tegen was. Een onafhankelijke journalist. En hij zei, maar ik zie wel zeg maar, wat de waarde is voor het maatschappelijk debat. Niemand. Hij zei, van wij zouden natuurlijk geen seconde aandacht hebben besteed aan dat verdrag. En wat, ja, nou, ik vind dat ook gewoon mm -hmm. echt een grote, grote meerwaarde van, van, van een referendum. dat je dat Een maatschappelijke, maatschappelijke debat... discussie, dat we er mensen ja. allemaal over gaan hebben. Wat vergis je niet, hè? Kijk. Bij verkiezingen stem je op een heel pakket aan maatregelen. Dat staat, de partijen schrijven dat allemaal neer in hun verkiezingsprogramma's... Ze schrijven vrij gedetailleerd neer hoe ze vinden dat het zou moeten. Nou, los van het feit waar we het net al over hadden... dat je door compromissen in een coalitie soms hele andere dingen doet... dan wat je hebt opgeschreven in je verkiezingsprogramma... maar is het, is het feit dat je daarna zeg maar, als kiezer niet meer aan zet bent is gewoon te weinig in de moderne democratie. Ja, ik ga je even ja. onderbreken, want er wordt gesnowboard... Jereel Maas, Edwin Cornelissen... <tie> Ja, Sjeru Maas komt net in de actie. Eigenlijk eh, één, één uh, deelnemer voor dat we verwacht hadden. Er is er eentje al uitgevallen, dus blijkbaar. Het blijft één groot valfestijn. Ongetwijfeld door de wind. Ik ben benieuwd hoe zij het ervan afbrengt. Het gaat nu door de railsen. Maar ja, die railsen, daar kom je wel doorheen. Het gaat met name om de schansen die zo komen: de schansen waarna ze door de lucht vliegen. En dan om die lengte als gaan roteren. Daar zien we er gaan. 1, 2, 1. 2. Oh, ze valt ook hard. Ze valt hard. Ze gaat op oei, de buik en ze glijdt door. Ja, eens kijken of ze wel weer opstaat. Ach jee, je ziet het gebeuren met deze weersomstandigheden en ze was er al zo bang voor. Ze blijft daar liggen, kijken wat ze doet. Ja, ze, gaat, ze staat wel weer op. Ze pakt het schandje daarna wel weer eventjes. Gaat nog over een rails heen. Maar ja, dat is natuurlijk uh, bekeken voor deze run. En het is dan maar de vraag of ze fit genoeg is om straks aan de tweede run te beginnen. Want het is op zich geen drama voor de wedstrijd. Het gaat om twee runs waarvan je beste telt. Dus ze krijgt nog een herkansing. Maar de grootste vraag op dit moment na nou, die val is... hoe is Sheryl Maas eraan toe? Ik kijk nog eens even naar de herhaling. Ik kan het alleen maar op de schermen zien. Omdat het helemaal boven in de piste gebeurt. En we zien er inderdaad over de buik glijden. Dus ik wil toch nog eens even kijken of ze nou wel of niet is ongekomen. Opgestaan. Het kan ook zijn dat we net naar een herhaling zaten te kijken. Waar is Sheryl Maas? Ja, ze zien de glijden over uh, het bord. Ze komt daar naar beneden. Even kijken naar haar lichaamstaal. Die zegt vaak wel alles. Ze spreidt de armen van nou jongens, wat is dit? En ze weet dat in ieder geval deze run dus mislukt is. Kijk eens wat ze doet. Ze doet van die armgebaren van ja, ik kan er niks aan doen. Zwaait even naar de camera. Staat momenteel op de vierde plaats met de score van 31 niet hoog. Maar ja, wat verwacht je na zo'n val? Ik vind het belangrijkste is dat ze in ieder geval wel naar beneden is gekomen. Dat ze dus uh, dermate fit uh, is dat ze in ieder geval nog wel heeft kunnen hervatten. En uh, dat heeft in ieder geval de hoop dat het voor de tweede run nog goed gaat komen, dat ze in ieder geval in actie gaat komen. Maar de vraag is natuurlijk ook, hoe werkt dit mentaal door? Hè? Want het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze denken, oh jee, ik ben nu al zo hard gevallen. Wat gebeurt er straks in die tweede run? En de vraag is, in hoeverre dit nou weer echt aan de wind is toe te schrijven. Als je ziet de hoeveelheid valpartijen, dan kan je haast niet anders dan constateren dat de wind hier echt een spelbreker is. Edwin Cornelissen, dankjewel. Zo meteen uh, horen we jou opnieuw. Op de vierde plaats nu dus Sheryl Maas. Het waait ontzettend hard daar bij het snowboarden. Um, Niska Dubbelboer is uh, nog steeds hier, uh, we hebben het over referenda en er staat er ook nog eentje te komen, hè? we hadden het net over het referendum over de wet, over de inlichtingendiensten ja, en uh, dan staat er ook nog een ander in de stijgers, eentje over de zogenoemde aflosboete, de partij 50PLUS heeft hier het initiatief voorgenomen vertelde Kamerlid Martin van Rooyen in het programma 1 op 1 op deze zender 70% van de bevolking waren tegen het afschaffen van de wet hille, dus uh, tegen de aflosboete en we hebben ook vooral uit de oudere organisaties, maar veel breder ook verenigingen Eigen huis hebben wij gemerkt dat daar geweldig veel boosheid en onbegrip over bestaat. Verwacht jij dat dit referendum er komt? Oh, dat vind ik zo moeilijk. Um, ik, ik, ik zou het echt oprecht niet weten. Uh, ze hebben in een inleidende verzoek hebben ze het goed gedaan. Hè, dus je hebt 10.000 handtekeningen nodig en dan staat ze op 25.000, geloof ik, of 24.000. Dat geeft wel een beetje een indicatie. Tegelijkertijd heb ik zelf het gevoel dat het nog niet heel breed leeft of zo. Of dat het nog niet heel breed... wordt opgepakt. Teken uh, jij ook... Al die, al die aanvragen of niet? Omdat je zo voor een uh, referenda nee. bent? Nee, dat, nee. Ik, nee, ik teken niet alle aanvragen. Ik heb wel voor de Oekraïne-referendum... gedaan. Ik heb het gedaan voor... De sleepwet. Uh, maar ik heb, de pensioen... heb ik nog niet uh, echt goed naar gekeken... zal ik maar zeggen. Maar... ik. Ik bedoel, ik vind ook niet dat ik voor, voor elk onderwerp uh, de, uh, hoef te tekenen. Ik, vind dat, ik wil ze voor mezelf ook afwegen van hoe belangrijk vind ik het uh, onderwerp. Dus, um, maar weet je, er zit wel een ander onderwerp aan te komen waar ik denk van dat ze ontzettend goed zijn om ze daar ook een. Echt breed maatschappelijk debat nog verder overvoeren. En dat ook, zeg maar, nu het dwars door partijen heen gaat. Ook heel goed zou zijn om dat ook eens aan die bevolking voor te leggen. Juist omdat het zo dwars door die partijen heen gaat. Uh, wederom, je hebt gestemd op een partij en dan weet je niet wat je krijgt, hè? in dit geval: verdeeld. Um, uh, dat is de orgaandonatiewet. Ah ja, misschien uitzet. krijgen we die ook nog wel. Nou, Dat wordt in ieder geval spannend. Ik dacht, laten we ook even naar de wetenschap gaan. Een politicoloog, Martin Rozema... die heb ik gevraagd naar uh, wat uh, de, het effect is van referenda... op het vertrouwen in de politiek. Ja, dat kan daar zeker wel vertrouwen op hebben. Dat weten wij uit onderzoek ook. Uh, maar dan is het uh, vooral de vraag hoe de politiek er daarna mee omgaat. Als de uitslag, zoals in dit geval is... Uh, een grote meerderheid tegen en de regering zegt, ja, we doen het toch, dan schaadt het het vertrouwen. En dat hebben we ook op lokaal niveau wel uh, vaker gezien. Als dus een college zegt, van, ja, bedankt voor uw mening, maar we doen het toch niet. Hè? Dan wordt het vertrouwen juist niet uh, ja, versterkt. Maar op het moment dat burgers het idee hebben dat ze inspraak hebben... en dat er wat met hun mening gedaan wordt... Uh, dan kan het vertrouwen wel uh, hersteld worden of, of versterkt worden. Dus het is echt afhankelijk van hoe er met zo'n uitslag wordt omgegaan. En het kan dus beide kanten uitwerken, maar het kan wel vertrouwen stimuleren... Maar natuurlijk niet als politici de uitslag bijna altijd naar zich neerleggen. Dan wordt het lastig om burgers het idee te geven dat ze serieus genomen worden... en dat ze het vertrouwen mogen hebben in die politici. Dan hebben we het natuurlijk wel van een raadgevend referendum. Want als je een bindend referendum zou hebben... dan zouden, mensen, zouden politici natuurlijk sowieso niet kunnen zeggen van dat leggen we naast ons neer. Heeft dat dan meer effect? Dat is helemaal waar. En in Nederland hebben we eigenlijk alleen maar raadgevende referenda. Dat is zo uh, ingegeven in de wet. En ook op gemeentelijk niveau, waar vaak referenda worden gehouden, is het altijd raadgevend. Uh, dan heb je daarmee te maken dat politie het naar zich neer kunnen leggen met een bindend referendum. Wat inderdaad ook bestaat, zou dat inderdaad niet zo zijn. Uh, en ik denk als het gaat om de vraag van, ja, wat werkt nu het beste voor het vertrouwen in de politiek. Dat zo'n bindend referendum uh, meer effect heeft. Hè? Omdat politie dan niet die mogelijkheid hebben om het naar zich neer te leggen. En burgers zich dan ook serieuzer genomen voelen. Er zijn natuurlijk ook wel redenen om niet voor zo'n referendum uh, te kiezen wat bindend is. Hè. Als je zegt politici moeten altijd het laatste woord hebben, kan ik me best indenken dat je daar tegen bent. Maar als het gaat om de vraag wat schept het meeste vertrouwen bij burgers, hè, dan is het volgen van die uitslag van belang. En dan is een bindend referendum effectiever dan het raadgevend referendum zoals we dat nu kennen bij de gemeentes en ook uh, landelijk. Is het vertrouwen in de overheid uh, eigenlijk groot in Nederland? Ja, dat is... Dat... Dat wisselt en het ligt natuurlijk heel erg aan hoe je het, waar je het mee vergelijkt. Maar in het algemeen, er wordt natuurlijk heel veel gemopperd in Nederland over de overheid en over de politiek. Uh, maar tegelijkertijd zien we in internationaal onderzoek dat het uh, vertrouwen in de overheid uh, in, in Nederland helemaal niet zo slecht is. Uh, maar dat is voor een groot deel niet alleen afhankelijk van hoe politici opereren. Het, het vertrouwen in politici is soms wel wat laag. Maar dat gaat ook bijvoorbeeld over uh, hoe, hoe ambtelijke diensten opereren en als je een paspoort wilt bij het gemeentehuis of dat goed komt. En ook op dat soort vlakken scoort Nederland heel goed en er is weinig corruptie vergeleken met andere landen. Dus het wil helemaal niet zeggen dat er geen verbeterpunten zijn, maar in internationaal perspectief scoort Nederland helemaal niet zo slecht als we soms denken als we naar al het gemoppen luisteren wat we zo in de media tegenkomen. En zeker op sociale media. Zijn er nog andere neveneffecten of zo die een uh, referendum met zich meebrengt? Nou, een van de dingen die je ziet is als er een referendum is... Hè, en als er ook vaak gebruik van gemaakt wordt... dat politici wel iets hadden gaan nadenken over... heeft het voorstel wat ik nu uh, eh, erdoor wil krijgen, uh, heeft dat steun? Hè? Politici worden iets meer responsief, wordt dat vaak genoemd... In de, in de wetenschappelijke literatuur. Gaan iets hadden nadenken over, is er wel steun voor mijn voorstel? Omdat je dan altijd de dreiging voelt van burgers die zeggen... van, nou, ik wil hier aan de handrem trekken. En dat weet ook uit internationaal onderzoek dat dat een van de effecten is... Die een referendum heeft. Dat politici net iets hadden gaan nadenken. Over uh, heeft, mijn, heeft mijn voorstel of heeft het de wet waar ik voor stem, wel steun bij de bevolking. Dat is een van de effecten die, uh, die je ziet. Oké, okay, nou dat is dus ook een effect. Ja, Martin Rozema was dit, politicoloog aan de Universiteit Twente in Enschede. Um, politici gaan harder nadenken. Ja, en kijk nog even over het Oekraïne referendum, wat natuurlijk jammer was van het Oekraïne referendum, niemand zag het aankomen. Dus Stel je even voor, je bent minister... en je bent aan het onderhandelen over een verdrag... met in dit geval Oekraïne... en nog twee andere landen overigens op dat moment... Uh, en je, je voelt op geen enkel moment... Zeg maar, enige druk vanuit de samenleving... Dat dit misschien een controversieel soort verdrag is. Hè? Um, en dat kwam omdat, zeg maar, uh, die onderhandelingen al een paar jaar eerder daarvoor begonnen waren. En eigenlijk al werden afgerond. En dat verdrag lag er al. Ja, en dan krijg je opeens zo'n zo referendum uh, in, in op, op je bord uh, geschoven. Mm -hmm. en, dat, um, ja, en dat verstoort enorm, zeg maar, het proces. A, je, had, je hebt het niet zien aankomen. B, je moet teruggaan. Hè? Nederland moest teruggaan. Mark Rutte en Bert Koenders, toen als minister van buitenlandse zaken moesten teruggaan naar al die Europese landen. Die hadden gezegd van, ja jongens, hallo, wat krijgen we nou? Jullie hebben hier nooit over gehad. Hoezo kom je er nu op terug? Nou, ja, omdat we net een referendumwet hebben ingevoerd... en het aangegrepen is om over dit Oekraïne-verdrag wat te doen. Oké, okay, dus dat was allemaal heel erg ongelukkig. En als derde reden was nog eens ongelukkig... dat Nederland zelf voorzitter was van de Europese Unie... op het moment dat ze terug moesten naar de Europese landen. Maar stel je nou even voor, denk nou even door... dat je weet dan, hè? oh, we hebben een Oekraïne-verdrag gehad. Jongens, we zijn nu bezig met een verdrag over hè, iets anders. Dan ga je op een andere manier onderhandelen. En dat blijkt ook gewoon uit het buitenland. Denemarken bijvoorbeeld heeft al een stuk of zeven referenda gehad... over Europese verdragen. En die gaan altijd heel goed na... wat de bevolking eigenlijk vindt van het verdrag. Dus die gaan al in een vroeg stadium... ook met die bevolking in overleg, zou ik maar zeggen. Die gaan het in de publiciteit brengen... van wij gaan nu praten hierover, et cetera. Doen peilingen. En dan weten ze al beter hoe mensen erover denken. Dat nemen ze mee naar Brussel. Ja, dus Plus, dan zeggen feit, zij in Brussel... Um, ja. wij sluiten deze deal nu... Ja. maar het zou kunnen dat wij er een referendum over krijgen... Dus we moeten, wel, uh, een, een, een, we moeten niet een te grote broek aantrekken. Precies. En we, en, en, en we, gaan, we, we hebben hier ontzettende bezwaren tegen. We weten vanuit de bevolking dat het in Denemarken... ook daar echt wel bezwaren geeft. Dus we gaan, we gaan op een andere manier. Dat is een prachtig en zuiver democratisch proces. Ook dat is dus absolute meerwaarde van het referendum. Daar heeft Martin Roosema groot gelijk in. Ik wilde het ook nog met jou hebben over de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, we hebben het vannacht over nieuwe vormen van democratie. Nou, binnenkort hebben wij uh, een oude vorm van democratie eigenlijk: hè, de gemeenteraadsverkiezingen. nog steeds waardig, uh, op De agenda. Ja. Um, maar uh, uh, ja, uh, over zes weken is dat. Maar er zijn wel de nodige problemen. Er zijn veel partijen die moeite hebben om raadsleden te vinden. Bijvoorbeeld in Hardingsveld, Giesendam. Daar doen de P van de A. In de VVD, om die reden niet mee aan de verkiezingen... tot groot verdriet van een van die raadsleden van de PvdA. Laten we even luisteren. Ja, het doet wel pijn, omdat ja, politiek worden gaat in je zitten. Dus dat gaat je aan het hart. Je bent heel hard bezig voor de gemeenschappen hier. Ja, dan gaat het je wel aan het hart... omdat je dus daarmee geen PvdA-raadsleden meer hebt. Ja, dat zei hij tegen Nieuwsuur. Het is niet het enige voorbeeld. In meer gemeenten doen grote partijen niet mee. Um, verbaast dat jou? Ehm... Um... Ja, het verbaast, het verbaast mij wel. Omdat ik zelf natuurlijk wel in de Partij van de Arbeid heb gezien in de jaren dat ik actief was... dat er altijd wel heel veel mensen waren... die toch met hart en ziel inzetten. Uh, ik, ik, ik weet ook niet precies... wat er dan in hardingsveld Giesendam aan de hand is. Uh, of er een eis is... dat er minimaal 15 mensen... op die lijst moeten staan, bijvoorbeeld. En dat ze die 15 mensen niet kunnen vinden. Uh, ja, dan zou je ook kunnen zeggen... je kunt ook met vijf mensen op de lijst gaan staan. Maar goed, ik, dat, ik, die, die details ken ik niet. Het is wel een fenomeen... dat, even in algemene zin genomen... steeds minder mensen lid worden worden van een partij. Ik bedoel, sommige partijen groeien weer een beetje. Hè. Forum voor Democratie groeit nogal. Uh, maar de meeste partijen over de hele linie genomen daalt het mm -hmm. uh, aantal partijleden. Daar komt bij dat het nogal time-consuming is, zullen we maar zeggen. Raadslidmaatschap. Uh, en niet altijd even bevredigend. Hè? Want je, de, de manier waarop soms vergaderd wordt... Uh, ik, ik ken iemand in Rotterdam... die zegt van ja, ik, ik ga niet nog een periode. Ik, ik, het is, pff, man, het is zoveel vergaderen. Het is zoveel... Eigenlijk het gevoel hebben niet bezig te zijn... met de dingen die er echt toe doen. Plus het feit, en dat vind ik wel een fenomeen... wat, wat gisteren Alex er ook nog over had in Buitenhof. Het zijn we, de, de, die enorme... Um, ja die partijpolitieke concurrentie is zo hevig soms... dat het helemaal niet meer een sfeer is van... jongens, hoe kunnen we gezamenlijk zorgen... dat we de beste oplossingen bedenken voor onze gemeenschap? En dat is iets wat, wat, ik, wat ik zelf een heel... Um uh, ja verstorend mechanisme vindt. En denk dat dat heel veel mensen ook afstoot. Dat je uh, zo gewapend uh, in die gemeentepolitiek moet zijn. Als je kijkt naar het debat in de Bali... wat, heeft laatst, pla wat laatst plaatsvond over de, met de landelijke lijsttrekkers over Amsterdam. Ik denk dat heel weinig mensen dat aantrekkelijk vonden... In die, tenzij je echt een politieke junkie bent of zo. Maar als je gewoon er even naar kijkt... dat je denkt van jongens... Wat is er nou aan de hand? Waarom kunnen we niet met z'n allen gewoon praten... over wat zijn de problemen in de stad? Hoe kunnen we dat nou gezamenlijk het beste oplossen? Iedereen heeft zijn eigen invalshoek... maar laten we proberen even te overstijgen... en niet elkaar alleen maar af te katten... en af te, af te vangen en weet ik veel. Er moet een overstijgend... Ja, uh, uh, dialoog gevonden kunnen worden om de beste oplossingen voor de problemen die je in je stad hebt. En dat is een dynamiek en een energie die je ziet bij heel veel buurtinitiatieven bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat mensen daar gewoon aan de lijve ervaren wat, wat, wat de ontwikkelingen zijn, wat de problemen zijn, en dan de handen ineen gaan slaan partijpolitiek doet er helemaal niet toe. Het zijn mensen van heel verschillende uh, achtergronden... die gewoon gaan samenwerken om bijvoorbeeld uh, de zorg in hun eigen uh, buurt uh, te verbeteren. Om uh, herinrichting van de straat te doen, van een pleintje. Uh, met elkaar na te denken over de openbare ruimte. He, er zijn duizenden initiatieven de laatste jaren ontstaan... waar burgers los van die partijpolitiek uh, ja, hun, hun, hun verbeteringen aanbrengen. En ik, ik noem wel eens het voorbeeld van het Engelse stadje Vroom. Dat kennen niet veel mensen, maar dat is iets heel dat is interessants gebeurd. een toch? Ja, dat is ook een Vroom. Ja, de Chris Froome <laughs> geloof ik, heet die. Maar nee, dat ik, Misschien komt hij daar oorspronkelijk vandaan, dat weet ik niet. Maar wat, wat, wat ik heel interessant vind... en waar ik denk dat Nederlanders uh, ook in toenemende mate behoefte aan hebben... Uh, wat er in Engeland gebeurt is dat er een club mensen bij elkaar is gaan zitten... dat ze het echt gehad hadden met het partijpolitieke vliegen afvangen en elkaar zoveel mogelijk dwars zitten... en niet, niet de gemeenschap als zodanig vooropstellen als belang... maar het partijbelang soms belangrijker vonden. En die hebben een clubje opgericht, dat heette The Independence, de onafhankelijke. En die hadden, maar één, die hadden maar één ding in hun verkiezingsprogramma staan. Dat was, wat we ook gaan doen, we doen het samen. We doen het met elkaar. Uh -huh. We gaan gezamenlijk de problemen inventariseren... we gaan gezamenlijk oplossingen bedenken voor die problemen. Die partij won de meerderheid in de raadzetels toen bij de verkiezingen. Tot een eigen verrassing ook nog wel enigszins. Uh hebben vervolgens de hele gemeenteraadzaal omgesloopt... en tot een soort van uh, conferentiezaal, rond de tafelconferenties. Hebben met honderden mensen gewerkt. Het is een, gemeenschap van een gemeente van 20.000 mensen. Met honderden mensen hebben ze vervolgens daar gezegd... van: wat zijn de problemen, een agenda gemaakt. Vervolgens gekeken van hoe gaan we die problemen oplossen... wat zijn de beste oplossingen ervoor. Daar stemmingen over georganiseerd met de mensen. Nou ja, lang verhaal kort, vier jaar later waren er weer verkiezingen. Wat denk je dat er gebeurde? Ze hebben alle raadzetels. <laughs> Ongelooflijk. Dus, uh, maar, nou dat ja, is, maar dat zegt iets ja. over de behoefte die er is. Ik merk het ook. Hè. Willen mensen gewoon minder politiek? N ja, minder strijd. Dat, ja, dat blijkt. Er is, nou, je zegt het. Er is een rapport. Sociaal-Cultureel Planbureau. Twee jaar geleden, in 2015. Dat heet letterlijk. Meer democratie, minder politiek. En dat, dat is exact is dat de samenvatting van wat, van wat er gaande is in de samenleving. Nogmaals, dat debat in de Bali. Mooi politiek spektakel. voor Als je ontzettend van politiek spektakel houdt. Maar als je gewoon even nadenkt. van jongens Wat zijn de problemen in Amsterdam? Wat, zijn de, uh, wat kan elke partij daaraan bijdragen? Wie kan daar op welke manier wat aan bijdragen? Dat is een totaal andere manier van vraagstelling. Een totaal andere manier van politiek bedrijven. En het gekke is. En daarom ben ik ook. En dan maken we het rondje even. Naar gekozen burgemeester. In Froum lukte het ook omdat er een gekozen burgemeester was die hierin geloofde. En je ziet dus, dat dat zie je vaker, waar democratische vernieuwing plaatsvindt... en waar toch de uh, mensen ontvankelijker zijn en gevoeliger zijn... voor wat de bevolking zelf wil. Dat een gekozen burgemeester daar enorm bij kan helpen. Maar ook referenda. Maar een en gekozen burgemeester, want we hoorden eerder Cherk Bruinsma zeggen... Uh, burgemeester die ooit gekozen werd in Vlaardingen... <kwijden> um, dat het wel een stuk politieker werd die functie dan. Ja, maar ik denk dat we net zeiden we willen minder politiek. Ja, maar dan heeft hij het in de context van zeg maar de bestuurder die die die um, zoals Bruinsma het bedoelde of zoals we het nu in Nederland kennen dat hij wat politieker werd omdat hij zeg maar beloftes moet gaan doen. Hij moet gaan zeggen zo zal ik het doen. Dat maakt het wat politieker. Let wel, ik ben ook niet tegen politiek, maar ik geloof wel dat de partijpolitiek het uh, partijpolitieke concurrentiemodel, zoals het nu in alle hevigheid en ook nog is aangewakkerd en aangejaagd door media, dat, dat, daar kun je wel degelijk kritisch naar kijken. Dus ik ben heel erg voor democratie, waarin de politiek zich opwerpt om goede oplossingen te bedenken en niet per definitie voorop stelt hoe kan, hoe kan ik zo groot mogelijk worden ten koste van anderen. Uh, ja, ik geloof erg in zo'n politiek en dat is een wat meer verbindende politiek uh, die het daarmee wat niet minder politiek maakt, maar wel minder partijpolitiek. En dat gaat wellicht ook die versnippering tegen waar we nu mee, uh, wat we nu zien uh, uh, lokaal, wat overigens ook een uiting is van de behoefte van mensen om op specifieke onderwerpen meer te zeggen te hebben. Je ziet gewoon dat steeds meer partijen komen die op een bepaald onderwerp zich sterk maken. Uh, maar goed, ja. Nogmaals, ik denk ook dat dat door referenda heel goed uh, aangepakt kan worden. Wat verwacht je van de gemeenteraadsverkiezingen? Hoge opkomst of lage? Nou, ik verwacht hetzelfde een beetje. Rond de 40, 50 procent. Uh, uh, ik verwacht wel toenemende versplintering. Dus inderdaad wat ik, wat ik, wat ik net beschreef. Uh, en ik verwacht wel een versterking van lokale partijen. Uh, dat is al een trend die al lang aan de gang is. Hè. 30 procent, 35 procent van de stemmen gaan aan de lokale partijen. Daar zie je ook weer zeg maar, dat mensen denken van... ja, wat is nou de, de sec toegevoegde waarde van uh, een landelijke politiek partij uh, ...op mijn lokale uh, problematiek. Nou, die, die link wordt lang niet altijd uh, gezien. Uh, tegelijkertijd, dat is wel een paradox trouwens, vind ik... ...dat uh, de landelijke, uh, dus daar waar mensen wel landelijk stemmen... ...dat ze zich dan wel vaak laten leiden door wat er landelijk uh, gebeurt... ...op lokaal niveau. Uh, dus dat is wel een beetje een paradox, zou ik maar zeggen. Aan de ene kant... Stijging van mensen die lokaal willen stemmen. Ander, anderzijds, de, de landelijke politiek die nog wel heel dominant is in die lokale politiek. Ga je zelf ook stemmen? Ja, maar natuurlijk ga ik zelf stemmen. Ja, op ja natuurlijk. Sorry, op wie of op wat? Nee, dat weet ik ook nog niet. In Amsterdam uh, ligt het uh, voor mij echt wel open. Ik, uh, ik, ik, ik vind uh, dat een aantal partijen daar, daar goed bezig is. Maar ik ga, ik ga, laat ik het zo zeggen, ik ga kijken naar een partij die uh, goed en scherp nadenkt over die democratische werking. En, en die ook wel zeg maar datgene wat, wat ik net voor pleit, namelijk voor verbindende politiek. Uh, voor niet dat uh, uh, afvangpolitiek of uh, afkatten, afkatpolitiek. Ja, ik ga denk ik een partij stemmen die daar, uh, in, en dat kan partij van de arbeid zijn. Oké, okay, nou, dat uh, vragen we je later dan nog vragen. Een paar jaar geleden kwam er een uh, rapport uit... dat heette Raadswerk is Maatwerk. Ja. En ik heb uh, gesproken met een van de auteurs daarvan... namelijk bestuurskundige Linse Schaap van de Universiteit Tilburg. Laten we even naar hem gaan luisteren. Wat we in het rapport vooral hebben benaderd... is dat de raadsleden goed zouden moeten kijken... Uh, eigenlijk een foto zouden moeten maken... van de kwaliteit van de lokale democratie op dit moment... En om vervolgens er zelf te discussiëren van ja, wat willen we met die democratie? En ja, dan zijn er echt meer smaken dan, nou ja, bijvoorbeeld alleen een uh, referendum. Uh, dan kun je ook met allerlei vergaande vormen van, van burgerparticipatie gaan, uh, gaan werken. Uh, je zou ook in de buurten uh, uh, kleinere projecten kunnen opzetten. Uh, en je zou ook kunnen uh, uh, regelen dat een deel van de taak van de gemeenteraad... bijvoorbeeld als het gaat om uh, uh, bestuurders ter verantwoording roepen... in het kader van uh, sociaal domein, van de zorgtaken... Uh, om dat over te dragen aan een apart orgaan. Bijvoorbeeld samengesteld met uh, belangen en patiënten en cliëntenorganisaties. Oké, okay, ja, ik las bijvoorbeeld een G1000. Wat is dat? Ja. Nou, de G1000 is een idee dat het uit België uh, overgewaaid is. En dat is het idee dat je, uh, nou ja, bij wijze van spreken, uit de bevolkingsadministratie uh, echt heel uh, willekeurig duizend mensen selecteert. En dat je die vervolgens benadert en vraagt van, nou, zouden jullie nu eens willen gaan nadenken over, nou, de toekomst van de stad, het verkeersbeleid, uh, het sociale beleid, nou ja, noem maar op. Dus eigenlijk als een soort van alternatief, want zo was het als van bedoeld, alternatief uh, voor uh, de gemeenteraad. Dat is een beetje het idee zoals er in het oude Athene uh, ook gebeurde. Daar hadden burgers gewoon een plicht om, uh, om mee te praten en mee te denken. En uh, ja, nou ja, als je geselecteerd werd, ja, dan moest je ook een jaar aan de bak. Oké, okay, dat kon je dan niet weigeren toen. Nee, dat is nee. misschien nu, uh, uh, kun je dat mensen vast niet meer aandoen. Nee, dat staat onze wetgeving niet toe. En ik denk dat de samenleving er ook niet op zit te wachten. Nee. Oké, okay, maar wel interessant idee. Uh, want dan, dan lood je eigenlijk een soort van uh, mensen, ja, toch? Klopt. Ja. Dat is de loting-democratie, noemen we het ook wel eens. Wat je hoort bij de gemeenteraadsverkiezingen nu, is dat uh, veel partijen, met name de wat grotere partijen, in kleine gemeenten hebben moeite om mensen te vinden die op de lijsten willen staan. Ja. Heeft u daar tips voor of manieren voor hoe ze dat wel kunnen doen? Nou, dat is niet iets wat we in het, in het rapport beschreven hebben. Uh, maar als je om je heen kijkt en naar andere onderzoek kijkt, en nou ja, ik kom nog als een gemeenteraad dan zou ik om te beginnen eens een keer nagaan, denken over de vraag van, ja, maar hoe wil je naar nou die vergaderingen eigenlijk inrichten? En je zit in heel veel gemeenteraden met heel veel fracties. En in de loop van de zittingsperiode worden dat er ook meer door allerlei afsplitsingen. Ja, en die moeten allemaal het woord voeren. En die moeten overal verstand van hebben, ja, dat, dat werkt niet. Uh, tegelijkertijd hebben heel veel partijen ook min of meer dezelfde standpunten. Dus ik, ik zou een, een dringend beroep willen doen op, uh, op partijen. Ga nou de komende periode eens een keer nadenken over de vraag... of je echt voortdurend op je landelijke partijticket uh, in je raad wilt, uh, wilt zitten. He, je ziet lokaal, en dat geldt trouwens ook voor provincies... Dus heel vaak dat sommige partijen bijna altijd hetzelfde stemgedrag hebben. Ja dan zou je ook kunnen zeggen, laten we dan ook maar één fractie vormen. Dat betekent in ieder geval al dat je de, de, de raadsvergaderingen korter kunt houden en misschien ook wel wat spannender kunt maken. En nou ja, dat op zich zou een aantal mensen al over de streep kunnen trekken om uh, uh, toch op te gaan voor een, uh, voor een raadslidmaatschap tegelijkertijd zou je ook kunnen proberen om het werk van de raad ook wat lichter te maken. Je kunt op best ter onder investeren in de ondersteuning voor de raad, zodat niet iedereen alle stukken hoeft te lezen om het zo te noemen, door de raadschriftje uit te breiden. En nou ja, je kunt ook een aantal taken van de raad overdragen aan andere organen. Daar moet je wel even goed over nadenken. Maar er zijn best mogelijkheden voor. Al oh, dus uh, Linzen Schaap van uh, het rapport Raadswerkers Maatwerk. Hij schreef dat voor uh, het Raadsledenplatform. Uh, vind je dit goede aanbevelingen? Dus inderdaad minder vergaderen misschien. Dat je als je twee uh, lokale partijen, ik noem maar wat uh, de VVD en het CDA... dat die vaak samen stemmen, dat die ook samen een uh, fractie kunnen vormen of zo. Zie je dat gebeuren? Ik weet niet of ik het zie gebeuren, maar... ik. Het, het de, de kern van wat hij zegt, dat klopt natuurlijk. Uh, die versplintering, de, de enorme vergadercultuur, uh, op elk onderwerp uh, van alles uh, maar moeten weten. Uh, ik denk dat uh, wat hij ook aanduidde, uh, er veel meer overgelaten kan worden ook aan, uh, aan uh, uh, mensen in, in buurten, in verschillende belangenorganisaties. Uh, en ja, ik, ik, ik denk dat een. Zo wordt het ook wel eens genoemd, zeg maar, de, de, de rol van een raadslid... dat die meer verandert naar uh, ja, een, een ondersteuner van wat er in de samenleving gebeurt... en, en daarin de goede dingen naar voren halen. Uh, dat het wat anders is dan top-down willen besluiten... over alles wat er in die stad uh, of in een gemeente gebeurt. Hij zei eigenlijk vooral, uh, je moet een soort foto maken van je lokale democratie. Dus je moet eigenlijk zeggen, uh, per gemeente moet het anders. Per gemeente moet het verschillend. Dus ja, doen, ik... ja, dat niet in Amsterdam dezelfde regels nee. stem, uh, zijn als nee. in, uh, nee, noem nou, maar wat. Daar ben ik ook erg voor. En uh, ik vind dat Rotterdam dat nu interessant gaat uh, oppakken. Daar hebben ze die bestuurscommissies. Hè, dat zijn een soort deelraden geweest, of uh, zijn het. Uh, en dan zeggen ze, kijk nou wat de behoefte in de buurt zelf is. Aan hoe de, wat, wat kan de buurt zelf doen? En wat wil de buurt zelf overlaten aan uh, gekozen vertegenwoordigers? Nou, ik denk dat dat een hele goede manier is. En dat je daar ook verschilling krijgt. Wat ik ook al uh, eerder bepaalde pleit heb, is dat, uh, ik vind het prima als er in de gemeente het ook nog eens een keer verschilt, of in ene gemeente een direct gekozen burgemeester is en in de andere gemeente uh, de raad het, uh, het kiest. Uh, al nagenlang wat de bevolking, zou ik maar zeggen, zelf aangeeft dat ze willen. Dat geldt ook voor buurtinitiatieven. Uh, er zijn talloze gemeenten waar uh, mensen heel graag in die openbare ruimte dingen willen overnemen en daar klaar voor staan. Uh, uh, ja, Niets op tegen. Dorpshuizen mm -hmm. beheren, bibliotheken overnemen, zwembaden. Overnemen. Uh, ja, waarom niet? En daar hoeft de raad niet allemaal per definitie steeds maar over te gaan. Je kunt absoluut dingen delegeren. Oké, okay, okay. dus gewoon uh, meer in de buurt eigenlijk? Veel meer in de buurt. En ook van onderop uh, een agenda maken van wat, wat speelt er nou in de buurt... en wie wil welke rol uh, daarin spelen. Kijk, en als er conflicten zijn, dan moet je het, zoals het heet, gaan opschalen. Dan moet je zeggen, dat gaan we naar een gremium brengen. en Dat kan ook nog een burgerjury zijn of een burgerpanel... of een, een, een geloot geheel van uh, mensen uit de buurt. Maar je kan ook zeggen, we gaan naar die gemeenteraad toe. Dus Er zijn heel veel variaties mogelijk. Um, en en ja, we, we zien het ook dat er heel erg over wordt nagedacht op lokaal niveau. Maar ergens zitten we nog wel heel erg vast in dat uh, te strakke stramien van gemeentewet. En van hoe het formeel allemaal vroeger vanuit de gede gedecentraliseerde overheidsstaat uh, is, uh, is ingericht. Nachtkijkers met Willem de Gelder tegen staat naast mij de Hallo. presentator van Fris. Want uh, jouw collega Thomas van Vliet die is ook in Pyeongchang, hè? Ja, klopt. Ben je niet een beetje jaloers? Natuurlijk. Ja, dat had ik, ik ook, ook wel willen zijn. ja, ja. Zijn met We z'n allen jaloers over hebben, maar nou ja, we zijn niet allemaal uitverkoren. Nee, wel, Dan mag ik hem vervangen, ja, hier op Radio dat... 1. Dus dat is dan weer het leuke eraan. Ja, dat is dan ook wel weer leuk. Wat gaan jullie doen uh, zometeen uh, na vieren? Nou, we gaan het onder andere hebben over waarom bol.com uh, geen slagroompatronen meer verkoopt. Uh, we gaan eens even kijken, want we hebben een mooie vierdelige serie... waar je deel 2 van hoort over uh, hoe het is om achter de schermen te werken uh, bij een musical... Um, en nou ja, we blikken verder vooruit op de dag die komen gaat. Oké, okay, wat staat er allemaal te gebeuren? Jezus, wat wil je allemaal horen? <laughs> nou, Neem de agenda maar eens door. Nee, nee, Dat doe het, ik zo meteen. Dat het, allerspannendste. het allerspannendste. Uh, nou, we hebben een heel mooi verhaal. Het uh, is dus niet per se wat vandaag staat te gebeuren, maar wat gewoon uh, speelt. Is over de dumping van zeeschepen. Die worden een beetje afgevoerd naar India. Um, en dan moeten ze daar maar kijken wat ze ermee doen. Het okay. is natuurlijk niet heel chic. Nee, nee, dat klinkt uh, inderdaad uh, niet heel chic, een dump van zeeschepen. Ja, ja, dan is het gewoon van... Uh, wil je mijn zeeschip hebben, dan uh, mag, je hem, uh, mag je hem wegslepen en opruimen. Maar dat laatste deel, dat gebeurt dan uh, niet. En daar wordt nu een rechtszaak over gevoerd. Oké, okay, zo meteen na vieren horen we uh, meer van jou. Teun verstegen. Nachtkijkers. Nog een paar minuten heb ik met Nisco Dubbelboer. Hij is democratievoorvechter van de Stichting Meer Democratie en oud Kamerlid van de PvdA. Stond ooit aan de wieg van de referendumwet, die nu dreigt afgeschaft te worden. Deze week wordt erover gedebatteerd in de Kamer, hè Nisco? Jazeker, eerst een hoorzitting op dinsdag. En dan uh, vervolgens een uh, uh, plenair debat, zoals het heet, op de donderdag. Hoe laat is nog niet bekend. En ga je er naartoe? Ik ga er naartoe. Ik ga naar beide toe. Uh, de, de hoorzitting is wel weer een grappig verhaal. Want daar. Uh, ja, dat is door de oppositie nog net een beetje geregeld kunnen worden. Want de coalitie die wil eigenlijk zo snel mogelijk van de wet af. Uh, want uh, je ziet ook aan alle andere wetgeving... dat ze dat een beetje ophouden. Omdat ze bang zijn dat uh, er dan nog een weer... een referenduminitiatief overkomt. Uh, dus zoveel draagvlak heeft dit kabinet blijkbaar niet. En zoveel vertrouwen uh, hebben ze, ze ook niet in, zich, in zichzelf. Maar uh, zij, uh, uh, ja, met grote haast... Uh, proberen ze doorheen te jassen. Er uh, is wel een hoorzitting nu nog afgedwongen. Maar dan mogen twee experts uh, hun licht laten schijnen... op het uh, intrekken van de referendumwet... Uh, en ik denk dat het met name ook wel zal gaan over de juridische truc die uh, dit kabinet uh, oneigenlijk, wat ons betreft, uithaalt. Om te zorgen dat er vooral geen referendum over die afschaffing georganiseerd kan worden. Dan is donderdag het plenaire debat. Nou, ik verwacht, uh, ja, hoe, hoe pijnlijk het ook is. Maar dat alle 19 uh, D66-kamerleden. Uh, die allemaal getekend hebben voor een verkiezingsprogramma. waarin ze enorm vurig pleidooi houden voor het uh, raadgevende referendum. Uh, daar toch tegenin uh, gaan stemmen. En dan uh, gaat het naar de Eerste Kamer en daar is het interessanter, omdat daar zitten natuurlijk wat staatsrechtelijk zuiver denkende mensen, zoals Tom de Graaf, die ook fractievoorzitter is. En ik kan me alleen maar voorstellen dat hij echt met grote gefronste wenkbrauwen hiernaar zit te kijken. Uh, en ik hoop dat ze hun staatsrechtelijk zuivere rol pakken om hier uh, in elk geval een referendum over mogelijk te maken. Oké. Okay. Nou, het wordt in ieder geval een spannende week voor jou. Nisko Dubbelboor, heel erg bedankt voor jouw aanwezigheid op dit dagelijke tijdstip. Zometeen ja. dus fris van uh, de collega's van Karo en CRV en uh, ook uh, snowboarden, want Cheroma is nog steeds, eh, ja, staat nog steeds op het punt van beginnen. Dat is allemaal na vieren tot volgende week. Nachtkijkers, vertel, Caro en CRV.